Om enkele gletsjers op de grens van Pakistan, India en China. Andere gletsjers in die regio volgen wel de wereldwijde trend en nemen langzaam in omvang af. Het Openbaar Ministerie gaat het Zeeuwse bedrijf Termfos vervolgen voor de dood van twee medewerkers in 2009. Ze stikten in een overvat dat ze wilden schoonmaken. Volgens het OM heeft het bedrijf niet gezorgd voor een veilige werkomgeving. De zaak zal voorkomen in oktober en tot die tijd wil Termfos niet inhoudelijk reageren.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 ...terug bij het programma Peaceful Radio hier op ZFM Zandvoort. We hebben geluisterd naar Asher Queen natuurlijk. Traditioneel getrouwen, de opening van de tweede uur van dit programma... ...met zijn cd Music for Love. Asher Queen komt naar Nederland 23 juli in de Oude Kerk, Willeminaplein in Naaldwijk. De prijs is 25 euro en begint allemaal om 8 uur s'avonds. Ja, dat is SJP weer even, maar uh, we gaan nog even door met de agenda. Wil je kaarten bestellen, dan kan dat onder nummer 01 74 262 7955 01 74 7955. Dan gaan we door met een Nederlandse dame Hardewijn met Sing Angels. Zing veel luisterplezier bij dit programma Peaceful Radio op CVM Zandvoort. flesh and blood. Elke keer is Ja, dat Ik In concert samen met Manus. Die komen in deze maanden ook weer naar Nederland. Dan moet je even naar de website van devapremalmaiten.com En daar vind je de agenda van hun optredens. En ze komen naar, uh, ze komen naar binnenkort naar, uh, naar Almere. Ja, daar moet ik zeggen. De laatste trek van dit programma. Peaceful Radio 773 komt van de CD Body Healing van Shastro en Nanda Goed. Wil je het allemaal nog eens nalezen? Dan kan dat op zievmzomvoortprogram.nl. Nou, naar programma ieder geval. Mijn naam is Benneveugen. Dankjewel voor het luisteren naar dit programma. En zie je het. Peaceful Radio en wat mij betreft graag. Tot de volgende keer. Dag.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 De VN-chef Ban Ki-moon heeft de Syrische regering opnieuw dringend gevraagd de wapenstilstand na te leven. Bestand van wankelt komen berichten uit Syrië dat het leger aanvallen heeft uitgevoerd op Homs. En tegenstanders van president Assad vielen in Aleppo een politiebureau aan. Bij de 10-kilometer loop in Rotterdam is een jongen van 14 overleden. De loop is onderdeel van de Marathon Rotterdam. De jongen uit Vught werd na de finish onwel en overleed in het ziekenhuis aan een hartstilstand. De organisatie van de Rotterdamse Marathon is geschokt. ...en leeft mee met de nabestaanden. Israël vindt het onbegrijpelijk dat het internationale overleg... ...over het Iraanse atoomprogramma pas over vijf weken verder gaat. Volgens premier Netanyahu krijgt Iran zo extra tijd om door te gaan... ...met het ontwikkelen van kernwapens. Gisteren was er voor het eerst in 15 maanden overleg... ...met vertegenwoordigers van Iran en diplomaten... ...van onder meer de VS, Duitsland en China. Bij een ongeluk op de Van Brienenoordbrug in Rotterdam is een dode gevallen. Er is ook een zwaar gewonde en een licht gevonden... Aan het begin van de avond botsten drie auto's op elkaar bij de afslag Feyenoord. In een van de auto's zaten twee mannen die te veel hadden gedronken, zij zijn aangehouden. Het is onduidelijk of zij ook het ongeluk veroorzaakten.